4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct. vrijdagmiddag live met Bibi van Ginkel over het bewapenen van Nederlandse schepen... en Bert Brussen over ING en haat op het internet. Maar nu eerst het NOS Journaal. Jong. de Jong. Het betalingssysteem Ideal kampt momenteel met een grote storing. Klanten van ING, ABN AMRO, Rabobank en SNS... hebben problemen met betalen met Ideal, ja, Ideal bij webwinkels op internet... ABN AMRO en Rabobank zeggen dat ze er inmiddels geen last meer van hebben. Currents, het bedrijf achter iDeal, kan dat nog niet bevestigen. Een woordvoerder zegt dat met man en macht aan een oplossing wordt gewerkt. Op dit moment wordt er hard gekeken naar waar het probleem zit. En daar uh, wordt hard aan gewerkt, maar we hebben op dit moment nog geen oorzaak. Bij ING was er vanmiddag opnieuw een storing met internetbankieren... via de site of de mobiele telefoon, maar die is voor een deel opgelost. Klanten van banken moeten gecompenseerd worden als ze door een storing geen gebruik kunnen maken van de diensten van hun bank. Consumentenbond pleit voor zo'n regeling... naar aanleiding van de nieuwe storing bij ING en het betalingssysteem Ideal... en de storingen bij internetbankieren de afgelopen dagen. Het is ontzettend belangrijk uh, dat het betalingsverkeer goed geregeld is. En op het moment dat daar dan toch storingen in optreden... dan vinden wij het belangrijk dat er dan vervolgens... een goede compensatieregeling is voor consumenten die daar de dupe van worden. De bond doet een oproep aan minister van Financiën Dijsselbloem... en de Tweede Kamer om een compensatieregeling op te zetten. Het detailhandel Nederland noemt de storingen een treurig rijtje...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 Het kabinet hoopt dat zo de opkomst bij de waterschapsverkiezingen wat hoger zal zijn. Die was bij de laatste verkiezingen rond de 24 procent. Bij de Statenverkiezingen ligt de opkomst de laatste jaren rond de 50 procent. Mediamarkt erkent dat ook in winkels van andere ketens opnames zijn gemaakt met een verborgen camera. Het moederbedrijf, Mediamarkt Saturn, biedt de winkels daarvoor excuses aan. Deze week werd bekend dat in het geheim eigen medewerkers waren gefilmd naar eigen zeggen voor trainingsdoeleinden. Nu blijkt dat ook bij andere winkelketens is gefilmd die beelden werden gebruikt als voorbeeld voor het Mediamarkt personeel. Ja, ja, dit is een initiatief geweest van, van, van de medewerker zelf... Hè, waar wij dus naar intern onderzoek achter zijn gekomen. Ja, en dat was ontzettend vervelend, dat kan niet. We hebben ook onze excuses uh, voor gemaakt. We hebben ook maatregelen genomen en de medewerker op non-actief gesteld. En we zullen dit toch ja, nog dieper onderzoeken... om te kijken of we zo direct niet voor een derde verrassing uh, worden gesteld. Op 30 april worden de klokken van overheidsgebouwen twee keer geluid. Na de abdicatie van Beatrix en na de inhuldiging van Willem-Alexander. Dat heeft het kabinet besloten. Op de gebouwen wappert tot zonsondergang de Nederlandse vlag met oranje wimpel. Op de site van de Rijksoverheid staat bovendien een digitale vlag... die kan worden gedownload voor gebruik op websites en sociale media. Het weer bewolkt en droog, maar in het noorden van tijd tot tijd zon. Komende nacht is het droog en daalt het kwik tot rond het vriespunt. Morgen vanuit het noorden steeds meer zon, dan wordt het 7 of 8 graden. Ook zondag is het zonnig en na het weekend stijgt de temperatuur boven de 10 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan. Stelt in totaal 70 kilometer file, niet ongebruikelijk voor dit tijdstip. De meeste file staan in het midden van het land en bij Rotterdam. Een aantal opvallende zaken, het zijn de ongelukken. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, voorknopend Ridderkerk 7 kilometer. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Ook bij Rotterdam de A20 naar Gouda, bij Moordrecht 5, ook daar is de weg weer open. Net zoals op de A27 van Utrecht naar Breda, maar nog wel file tussen Everdingen en Noorderloos 8 kilometer. Meer vertraging is er nu op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, tussen Wezep en Zwolle Zuid, 7 kilometer stilstaan. Na een ongeluk zijn daar drie rijstroken dicht, blijft er nog één over. Verkeer naar het noorden kan het beste omrijden, vanaf knooppunt Hattermerbroek, over de N50 en de A6.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 Jan. Mon. Goedemiddag, welkom terug hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met Bibi van Ginkel van Klingendaal over het bewapenen van Nederlandse koopvaardijschepen. En we gaan browsen met Bert Brussen. Je kunt op alles reageren, graag zelfs twitter ons, hashtag AvroVML. Of bekijk ons op de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. Maar eerst, hoe gaat het met Igor Zijsling uh, bij de Davis Cup in Roemenië, Jan Rolfs. Ja, het gaat best wel goed met uh, Igor Zijsling. Hij heeft de eerste set gewonnen. Die won hij met uh, 6-4. Had een break op 3-3 uh, in die eerste set. Een Hanescu, de lange Roemeen, waar hij tegen speelt. De 31-jarige Routinier de nummer 58 van de wereld. Serveerde in die game niet zo goed. En dus uh, brak Zijsling die opslag en heeft hij dus de eerste set gewonnen met 6-4. En ook in de tweede set gaat het best wel aardig met Zijsling. Hij staat nu 4-3 achter, maar we hebben nog geen breaks gehad. En Zijsling die serveert eigenlijk heel ontspannen... Heel goed ook, heeft al vijf aces geslagen. En haalt toch over het algemeen vrij moeiteloos zijn servicegames binnen. Het leuke is aan Igor Zijsling dat hij altijd aanvallend tennis speelt. Surf en volley en dat zie je vandaag de dag niet zoveel. Het is een snelle baan daar in Roemenië in Brazov. Een baan die Igor Zijsling ligt. Hij ligt dus op koers. Eerste set gewonnen met 6-4. Nu 4-3 voor Hanescu voor Roemenië. Maar nog geen breaks in de tweede set. Jan Rolfs, dankjewel. De rubriek over toneel. Welkom, dames en heren, bij weer een nieuwe aflevering van Kun, Kunner, Kunst. Het eenmalige terugkerende magazine voor kunstliefhebbers... en voor mensen die te luisteren zijn om hem op een andere zender te zetten. Vandaag in Kun, Kunner, Kunst. Podiumkunst. En wel op actualiteit gestoeld, bij mij aan tafel, helemaal uit Schompenschat... Pabana de Veeg. Parbana. Dat zei ik toch? Parbana. Barbana ja. de Veeg, ja, natuurlijk. En Tralspont Dregmans. Hallo. U. Hallo. u bent beide lid van toneelvereniging Pastrami. Dat klopt. Ja, ja. Leuke naam. Het worst, toch? Ja, maar het is ook een bijeenvoeging van een deel van onze namen. Een anagram. Maar dan hoort de derde er ook nog bij. Mia Sharpa Kuurmans. Mm -hmm. Ja, maar die Mia Sharpa kon er helaas niet bij zijn, want die is bezig met kostuums. Uh, Ach zo, geweldig. Ja. ja, dat is ook geweldig. Ja. Ja. Want de première is ook alweer? Uh, volgend jaar dinsdag, inderdaad. Uh, morgen over precies zes maanden. En de tijd vliegt. Als je naar nou in zin hebt wel, ja. ja. <laughs> goed. Uh, uh, uh. Jullie zijn inmiddels volop bezig met de repetities? Ja, we zitten er middenin. Het is en, zwaar, uh, maar het is ook leuk. Hoe is het? Gaat het goed? Ja, ja het gaat eigenlijk heel erg goed. Ja. Ja, mooi, want wij horen waar het toneelstuk over gaat... en dat is niet mals. Het is nogal een onderwerp. Ja, dat klopt. Maar we wilden het toch heel erg graag uh, doen. Ja, het spreekt Soms. ons heel erg aan. Mm -hmm. ja, ja, dat. En eerlijk gezegd, we moeten ook een beetje vanwege de recensies. Uh, uh, hoezo dat? Nou, iedereen weet dat als je kunst maakt over iets actueels... dat je dan toch wel een streepje voor hebt. Dan uh, is het grijpbaarder. Dat. Doen we he? we dat. Ja. ja, maar, maar ja. toch, uh, het lijkt me een pittig onderwerp. Want jullie voorstelling gaat heten? Uh, de Korea-oorlog gebaseerd op een werkelijk verhaal. Mooi, hè? Dat vind ik heel mooi. Ja, ja. ook dat is lekker voor de recensie, hè, dat het waar gebeurd is. Dat grijpt dat... meer dat... aan. Hè? Ja, ja. ja, dat begrijp ik. Want jullie voorstelling uh, gaat over het conflict tussen Noord- en Zuid-Korea. Ja. Klopt, klopt. klopt. Ja. En daar moet heel veel research aan vooraf zijn gegaan. Ja, zeker, Leek. maar het is ook een heel interessant onderwerp. Ja, het is uh, natuurlijk probeer. al aan de hand vanaf de jaren 50. Ja, he? ja. Je hebt aan de ene kant het zeer communistische Noord-Korea... Uh -huh. en aan de andere kant Zuid-Korea, dat een meer democratische uh -huh. inslag heeft... Uh -huh. maar wel door Amerika aan zijn lot is overgelaten. Kijk, er is nog altijd geen vrede. Hè, dus dan staakt het vuren officieel, want we worden regelmatig geschonden. Ja, 1961. Ja. ja, 122 doden aan de kant van de VN, noemt ja, en er is uh -huh. nog steeds sprake ja. van een soortement van ijzeren gordijn. Het is verschrikkelijk, dat in deze tijd. Nou, een, een toneelstuk boordevol drama lijkt me. Dus. Precies, ja. Het ja. is belangrijk dat dit stuk gemaakt wordt. Ja, jullie zijn behoorlijk goed uh, geïnformeerd. Um, oh. En jullie hebben een stukje voorbereid uit dat toneelstuk. Klopt, ja. En Klopt. daar gaan we naar luisteren. Ik, ik, ik ben heel benieuwd. Uh, ga je gang. Oké, okay. uh, we gaan nu een stukje doen uit de tweede acte Als uh, Noord-Korea... Zuid-Korea. Uh, Zuid-Korea. Uh, ja. Sorry, het even helemaal beu is. Want, uh, Parbana, uh, jij speelt de rol... Noord-Korea. Noord ja, en ik ben dan Zuid-Korea. Jullie zijn Noord- en Zuid-Korea. Oké. Okay. Nou, uh, we gaan luisteren. Okay. Toi, toi, toi. Godverdomme! Zuid-Korea! Ik ben het zat! Wa wat ben je dan zat? Ik ben het beu. Ik vind het niet leuk meer. Jij moet juist even normaal doen. Met je gedoe altijd... Nee, stop nou! Ik ben zo boos. Ik ben boos. Ik ben echt boos. Ik ben razend, razendsjonge jongen. Jij begint toch steeds? Niet! Wel, echt niet. Doek. Doek, dat is uh, Koreaans, doek? doek? Nee, doek, doek, dat zeg je als... Dat het... moet je zeggen als ze zijn afgeslopen. Oh, doek, ja, ja, je oh, ja. doek valt ja, nee, als natuurlijk. Ja. Ja, ja, natuurlijk, dat begrijp Anders ik. Anders weet je nooit wanneer het af is gelopen. Nee, nou, ik weet wel wanneer het af is gelopen. Okay. Uh, ik weet bijvoorbeeld ook feilloos wanneer dit item is afgelopen. Wanneer dan? Marjan Leuf, Henry van Loon en Jochen Otte, Hodu. u... Piraten, daar gaan we het over hebben. Voor de meeste van ons vooral bekend uit fictieverhalen... als Asterix en Obelix of the Pirates of the Caribbean. Maar schippers die langs Somalië varen... hebben er nog steeds geregeld mee te maken. Daarom willen ze graag hun schepen beveiligen. Maar daarvoor zijn ze afhankelijk van de marine. En dat is volgens hen niet voldoende. De Tweede Kamer praat er volgende week over. Maar Bibi Verginkel van Instituut Klingendal... heeft al eerder onderzoek gedaan naar dit piratenprobleem. Sprak er gisteren ook met de Kamercommissie over. En is hier welkom. Dank u. Uh, hoe groot, om even te beginnen, is het probleem van die piraten nog steeds... Ja, het probleem is nog steeds aanwezig. Weliswaar is het aantal succesvolle aanvallen van piraten op marine... of op commerciële scheepvaart sterk afgenomen. Bijna tot nul, momenteel. Maar het aantal pogingen, uh, is, daar zijn er nog steeds van. Dus dat betekent dat er nog in, in de aanwas... In, in, in de motivatie van mensen om hier aan te beginnen... Daar dat is die nog steeds aanwezig is. En dus de nee. oorzaak heb je nog niet opgelost. En het gevaar is dus nog altijd aanwezig... als je de beveiliging en de marine weghaalt komt het onmiddellijk weer terug. Ja. Nederlandse reders willen graag particuliere beveiligers op hun schepen. Dat mag niet, daarom gaat de Tweede Kamer erover praten. De minister, Hennis gaat. die zegt, doe het gewoon met de mariniers. Dat is het huidige beleid momenteel. Dan zeggen ze inderdaad van... we bieden mogelijkheden om mariniers aan boord te plaatsen. Um, door de criteria die daarvoor gelden... Die we overigens, waar we een beetje naar moeten raden... wat die precies die zijn. Die zijn niet bekend? Nee, dat is uh, een, een, een geheim document van de Kamer. We kunnen wel naar, naar aanleiding van uh, de toewijzingen... die ze tot op heden hebben gedaan... natuurlijk een beetje nagaan wat voor criteria ze hanteren. En dat heeft vooral te maken met hele bijzondere uh, passages... van van hele uh, rare voertuigen. Denk aan een olieplatform of een baggerinstallatie. Iets wat natuurlijk niet echt met een uh, lekker tempo... Uh, door dat gebied heen vaart. Die krijgen beveiliging. En die krijgen beveiliging van mariniers. Alleen, dat houdt in... en we hebben gekeken naar uh, hoeveel er dan... van het totaal aantal passages van Nederlandse schepen... die door dat gebied gaan, inderdaad die beveiliging krijgen. En dat is een schrikbarend laag aantal. Maar, maar 8 tot 10 procent. Voldoet aan die criteria, blijkbaar. Uh, waarvan dan in ieder geval... Uh, Defensie zegt dat we die mariniers kunnen bieden. En dat heeft ook wel te maken omdat heel veel uh, Nederlandse reders, eigenlijk bij voorbaat al zeggen van. we gaan dat hele proces van die aanvraag niet in. Want uh, dat is, dat is zo'n gedoe en uh, de voorwaarden die gesteld worden zijn zo lastig. Het is, is niet zo dat je zegt: natuur. ik heb morgen beveiliging nodig. en dan staan er nee. mariniers op je schip. Precies. En dat is het grote probleem. Want in deze markt uh, is het, het tempo van de omloop van, van, van handel en zo is heel hoog. Dus als je tien dagen uh, moet wachten om een bepaalde te kunnen maken voordat je die beveiligers aan boord hebt... ...ja, dan heb je dus tien dagen geen handel. En dus, wat zijn de consequenties daarvan dan? De consequenties is dat dus ruim 90 procent... ...als het aan het Nederlandse kabinet, het huidige beleid uh, ligt... Uh, ...eigenlijk zonder mariniersvaart... ...en ook niet gebruik zou mogen maken van uh, private beveiligers. Zou mogen is, maken, zeg je. Ja, ja. Nou, ja, maar de praktijk is dat eigenlijk uh, vrijwel alle reders... Nou, zo'n beetje toegeven dat er eigenlijk niemand meer onbewaakt hè, langs die kust van Somalië vaart. Dat ze dus illegaal bewakers op ja. het schip uh, nemen. En dat is een extra probleem, want een van de doelstellingen van het kabinet is toch niet alleen maar die economische belangen uh, dienen, maar ook de veiligheid garanderen en zorgen voor ja, het toezicht op die internationale rechtsorde. Maar uh, doordat ze dat nu illegaal gaan doen, kunnen ze ook niet eens echt de grote gerenommeerde beveiligingsbedrijven inhuren. Die gecertificeerd zijn, die, nu die allerlei voorwaarden. Niet. Die doen dat niet, want die hebben een reputatie te beschermen. Dus die zeggen, ja, dat, uh, dat liever niet, wij gaan dat niet illegaal doen. Want maar, waarom is je... de Nederlandse overheid hier zo hardnekkig in? Ja, dat is een lastige vraag. Uh, ze, ze, roepen, uh, ze hebben lang geroepen van het gaat heel erg om uh, de bescherming van de zwaardmacht, heet dat dan. Een soort van het monopolie op het gebruik van geweld. Ligt bij de overheid. En dat ligt bij de overheid. Um, alleen in een eerder rapport wat door uh, professor van Wijkersloot in een commissie uh, aan, uh, aan het kabinet is aangeboden. Daarin hebben ze toen ook al uitgelegd dat het, het vasthouden aan die zwaardmacht nog niet betekent... dat je het niet ook nog, als je het maar goed regelt, ook uit kan besteden. Dus daarmee voldoe je eigenlijk nog steeds aan je internationaal rechtelijke verplichtingen. of want dat is natuurlijk je de angst regels. dat ze er dan geen grip op hebben. Ja, maar de consequentie van dat, uh, dat voorzichtige beleid is nu dat 90% het illegaal doet met alle consequenties van dien. En Nederland en... Is, is, begrijp ik ook redelijk, uh, staat er alleen in, hè, in dit beleid? Nou bijna wel, uh, want steeds meer landen, uh, westerse landen... Uh, Europese landen, buurlanden... die zijn uh, of al meteen overgegaan... op het mogelijk maken van private beveiligers... of die hadden wel eerst die constructie met mariniers... maar zijn op een gegeven moment naar een NN-situatie gegaan. En Nederland is uh, samen met Frankrijk momenteel nog... het enige Europese land wat daar uh, aan vasthoudt... aan dat verbod op private beveiligers. Ja, nu wordt daar volgende week over gesproken in de Tweede Kamer... of ze dat moeten blijven doen. U hebt gisteren uh, zelf in de Tweede Kamer hierover gesproken. Wat heeft u ze gezegd? Hou je mee op en sta uh, particuliere beveiligers? Toe? Nou, we hebben uh, ten eerste geconstateerd dat het huidige beleid eigenlijk gewoon niet meer voldoet aan die drie belangen die men toch tracht te dienen. En dat er een disbalans is tussen die drie belangen van economische belangen, de veiligheid en, en die rechtsorde. En dat de consequenties daarvan je eigenlijk in een, uh, in een situatie plaatst waarin je wel, ja, waar je wel iets moet doen. Uh, dus dat is, dat is één. Dat is eigenlijk de belangrijkste conclusie. En daarnaast doen we drie suggesties. Je moet of het huidige systeem van die mariniers uh, aanbieden, waarbij het dus bij Defensie blijft, moet je versoepelen door het goedkoper te maken, door het uh, flexibeler te maken, ze sneller te kunnen leveren. Maar die zijn duurder dan particuliere beveiligers? Twee keer zo duur. En dat is in die markt natuurlijk uh, best wel behoorlijk. Ja. En, uh, en het is ook zo dat ze met hele grote teams werken. Dus uh, Defensie werkt met uh, nou, acht tot tien ti uh, mensen aan boord. En soms heb je hele kleine schepen. Ja, waar moeten die acht tot tien mensen nog laten? Die moeten dan echt op het dak slapen. het dat slapen. natuurlijk. Ze niet? Het moet goedkoper. En het moet kleinere teams zijn om dus ook de behoeftes van kleinere schepen te kunnen dienen. Dus dat is optie één. Optie twee is naast het uh, systeem van mariniers... zeggen van als je het daar niet mee kan doen... omdat je de voorwaarden niet uh, kan voldoen en dergelijke... biedt daarnaast de optie van private beveiligers... een duaal systeem NL. zoals Italië dat bijvoorbeeld doet. Mm -hmm. En de derde optie is in, in, in navolging van wat bijvoorbeeld uh, Engeland doet... Denemarken doet en Noorwegen doet... is zeggen geef het helemaal vrij. Laat de private beveiligers dat doen controleer dat goed, regel dat goed... zorg dat je met goede, gecertificeerde bedrijven werkt... zorg dat die moeten rapporteren en, en, en dat soort zaken. En dan hou je je, je, je kerndefensietaken uh, even goed daar een, een rol in... want je stuurt nog steeds marineschepen naar dat gebied... om te surveilleren en te controleren, uh, piraten Die blijven op te dat gewoon doen. Die kunnen dat gewoon blijven nou, doen. We hebben even gebeld met VVD, PvdA, ja, de regeringspartijen... Uh, ja, het, het lijkt alsof ze in die zin nog niet heel erg geluisterd hebben... want nog houden ze wel vast aan... De doen. Ja, ik beproef bij de, de Kamerleden nog heel veel voorzichtigheid. Ik denk dat dat een beetje onwetendheid is ook. Uh, het is natuurlijk lastig. Uh, het lijkt een heel uh, een grijs gebied te zijn waar je dan uh, in treedt. Uh, omdat er niet een internationaal um, regime is wat dwingend is. En dat is natuurlijk lastig. U zegt als ze zich beter informeren, zullen ze tot andere ja, gedachten maar omdat, komen? Omdat wij zien dat er allerlei internationale regelingen zijn die, die desondanks een functie hebben en waar staten zich aan kunnen binden, waar ook bedrijven zich aan binden. En vanuit de sector zelf doen ze dat ook, stellen ze ook allerlei richtlijnen op. En eigenlijk zijn uh, die bedrijven in die landen die, die al naar dat systeem zijn gegaan, die zijn echt drie dubbel gedekt en gecontroleerd. Dus veel meer dan wanneer je het in één uh, ja, grote uh, internationale ja. regeling zou ze doen. Ze luisteren ook altijd naar vrijdagmiddag live, dus wellicht heeft het geholpen. Nou, dat is, uh, heel U bent wel positief, moet ik zeggen. Over? Nou ja, dat... De particuliere beveiligers bedoel Nou je? nee, maar dat de regering naar al deze redelijke argumenten <laughs> gaat luisteren. Dat gaan we afwachten Bert, want ja. we hebben gebeld en tot nu toe deden ze het niet. Precies. Maar als het wel zo is, zullen we dat melden, want we gaan nu luisteren naar de Roetsradius. Dank, Bibi van Rinkel. Utilize the very soul. And today they say that we are free. Only to be chained in poverty. Good God, I think it's illiteracy. It's all your Slave Driver, dank jullie wel voor de muziek. Vandaar. De hoofdredacteur van de Post Online en ook aan tafel nog Bibi van Ginkel van Klingendaal. Las gehad trouwens Bibi van Ginkel van al die bankenstoring. Nou, toevallig wel. Ik wilde uh, vanmiddag een uh, treinreis boeken naar Brussel voor volgende week. En Ideal werkt inderdaad niet. Dus dat ging niet, dat hebben we gehoord. Ik vrees dat ik straks een duurder kaartje heb. Ja. Ai. Uh, we hoorden het vandaag in deze uitzending, uh, wilde ik al zeggen. Uh, maar ik denk, met Brussel, uh, ja, internet explodeerde ongeveer deze week, of niet? Nou, nogal. Al, al 48 uur lang is dat al een trending topic op Twitter. En vandaag ging het weer mis met de ING. Dus het was weer een trending topic. Uh, wat bij de eerste storing vooral opviel... Uh, was dat de ING-woordvoering nog helemaal niets geleerd heeft van social media. Die leeft ik, kennelijk nog in 1980. Ze hebben wel een team, wat ook op Twitter zit en zo. Ja, ze hebben een, een webcare-team en dat doet de hele dag... Sorry, we kunnen geen uh, nadere mededelingen doen. En sorry, we gaan eraan werken. En dat dus de hele dag door. Uh, kijk, die woordvoerder die kwam in eerste instantie doodleuk. Ook op Radio 1 melden dat uh, die miljoenen mensen die klagen... dat hun saldo uh, niet goed is, dat dat niet zo was. Ja, de saldo's uh, kloppen, zeiden dus ze eerst. Ja, de ja. saldo's kloppen. Ja. ja, dat is echt... Dat is echt ja, nou, <laughs> ik heb huilend achter de computer gezeten. Want het was, was niet de eerste keer ook dat het misging? Het is helemaal niet de nee. eerste keer. We hebben in 2012 ook al, uh, volgens mij... Uh, ik weet niet hoe lang, konden. Uh, want ik ben ook ING-klant. Ik hou van oranje, daar zie ik kans in. Uh, <laughs> ja... Uh, in 2012 ook al. Toen kwam de directeur Jan Homme uh, in beeld vertellen dat het absoluut nooit meer zal gaan gebeuren. Ja. Echt niet. Uh, uh, twee dagen geleden, of wanneer was het, gisteren kwam er weer een woord voor die zei: ja, het schaamrood staat dus op de kaken, dames en heren. We gaan echt naar kijken. Maar dit gaat echt nooit meer gebeuren. Nou, daar zijn en ze nu wel voorzichtig in. Nu zijn ja. ze ja. inderdaad voorzichtiger. En dat is wel aan te raden ook. En ik, ja, ik moet zeggen, ik zie op Twitter ook veel mensen die toch zeggen... nu ben ik het zat, ik ga naar een andere bank. Er zijn mensen die oproepen tot een bank run, Dat lijkt me niet. Dat zullen de pinautomaten heel snel niet meer doen. Maar ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ik, ik lees net ook dat uh, premier Rutte zegt... Dat hij, nou let het in de gaten ook, nou zegt dat niet zo heel veel. En dat hebben we ook gezien bij de NS. Het is leuk dat de politiek daar allemaal iets van vindt. Maar als het puntje bij paaltje komt, kan daar niet zo heel veel aan gedaan worden. Maar het is wel heel ernstig als vandaag Ideal het niet doet. Uh, ja, dat je over je naar een andere bank, maar dan kun je nog niet betalen via nou, internet. Mensen met webwinkels zijn daar behoorlijk door gedupeerd. Ik denk dat de grote maaltijdbezorgingssite heel erg blij zijn dat het nu is opgelost... en dat het niet rond zes uur gebeurt. Dan raak je dus gedupeerd en dan stort het toch, als het lang genoeg duurt... een, een, een tweede economie een e-commerce die in Nederland heel erg groot is... stort dan toch wat, een beetje wat je, langzaam in. Wat zou je voor tip hebben voor die woordvoerders via Twitter dan? Die tip voor woordvoerders is ofwel eerlijk zijn ofwel oppassen. Maar je gaat niet zeggen dat wat al die mensen zeggen op Twitter is niet zo. Dat is nee, maar natuurlijk het, het dom. dat ze zeggen van, ja, sorry. Nou ja, ja dat is... Daar schiet je ook niet veel mee op, bedoel ja, dat je? dat is waar, maar wat zeg... moet je ja. dan zeggen? Ja. Nou ja, maar ze, kijk, de NS heeft dat aan, na jaren van leed wel geleerd. Die hebben de laatste keer gezegd van, ja, nou, we zijn, we zijn er inderdaad van bewust dat we dat we als het winter wordt, als het strenge winter is... dat we niet alle treinen kunnen laten rijden. We doen ons best. Maar, maar sorry alvast voor dat als het misgaat. We doen ons best, maar we hebben het ook door dat we het zelf niet kunnen. Terwijl ze natuurlijk ook daarvoor jarenlang hebben geroepen... we zijn een fantastisch bedrijf en wat zullen jullie? En dat is op een gegeven moment omgekeerd door inderdaad zegt van... nou, de klant heeft ook wel een punt, dus nu, uh, nu gaan we jullie vast voorbereiden. En misschien is het goed als de ING dat ook doet. En bijvoorbeeld openheid van zaken geeft in uw systemen. Want ik heb wel... Uh, op meerdere bronnen op het internet gelezen... dat het ICT-systeem bij bijvoorbeeld een bank als ING... M, daar kun je als uh, ICT-expert toch wel, denk ik, wel bleek van wegtrekken. En dat was, omdat het? Omdat het uh, uh, verouderde systemen zijn. Systemen die niet goed meer werken. En systemen die je liever niet zou willen gebruiken bij dit soort dingen. En ik bedoel En ik, het raar is... Um, dat dit soort bedrijven toch heel erg makkelijk varen op... een. nou ja, sorry, en daar moet je dan als klant mee doen. Maar goed, dat pik je ook niet als dat in je vliegtuig gebeurt... of in een ziekenhuis. Ja, we horen en... trouwens dat de NOS meldt dat de storing bij ja, Ideal voorbij is. Ja, half vier werd het weer allemaal vrijgemaakt. Uh, maar goed, daar maken alle banken gebruik van. Er wordt ook gezegd van, luister, klanten willen steeds... Uh, nieuwere, handigere, mobielere servers. Ja, daar hebben we steeds weer nieuwe systemen voor nodig. En dat is ook het probleem. Dan ontstaan er ook steeds weer nieuwe problemen. Ja, dan geef je de schuld maar aan de klanten. Dat, dat, dat, hebben, dat doen telecom doen het ook al jaren. zeggen van ja, jullie willen allemaal snelle internet. Ja, dan werkt het niet. Ja, wat is dat nou voor een antwoord? Dan kom ik bij een bakker en dan zeg ik: heeft u nog brood. Nee, vandaag weer niet. Net is de afgelopen week. Maar ja, er komt ook omdat u, vervelende klant de hele tijd hier om brood komt vragen. Ja, het wordt dan slager of groenteboer. Maar ik nog geen brood. Ze eerst de behoefte om mobiel te bank bankieren. Nou, ja, en vervolgens exact. wordt er gezegd, ja, maar dan je moet kunt, je ook geen, je niet kunt die analogie, dat er geen problemen zijn. Je kunt die analogie ook heel goed maken met de bekende telecomproviders... waar altijd mee wat aan de hand is. Die strikken ontzettend veel mensen met goedkope Aanbiedingen en met enorme beloftes en zo. En als al die mensen dan abonnement hebben, zeggen ze. Ja, nee, maar we hebben niet zoveel masten in Nederland staan. Dus we kunnen die dekking niet bieden. Maar dat betekent tegelijkertijd, bij toch, dat in de toekomst. we inderdaad gewoon rekening moeten houden met dat dit zo nu dan gebeurt. Dat je soms dagen niet kan betalen. Nou, ik kan wel iedereen aanhalen om in elk geval een klein gedeelte aan contanten. gewoon, nou, ergens te stoppen in de befaamde oude sok of de kluis of zo. Maar. Die klaar Nou, ik ga daar wel eentje op zoeken, ja. Toch wel serieus. Gewoon wat contant geld anderen... in houden. Uh, nou ja, ja het, is, het is wel super onhandig. Uh, ik las inderdaad anderen op Twitter ook. Uh, die zeiden van uh, toch inderdaad altijd maar een beetje 50 euro bij je bij het bewaren. Bert, het is omdat het natuurlijk... Ik zei het, het internet stond te bol van hou het voor vandaag hierbij. Met jouw welnemen. Uh, volgende week meer Bert Brussen en internet. Uh, dit was vrijdagmiddag live. Ik dank Bert Brussen, ik dank Bibi van Ginkel. Ik dank de Roots Riders voor de muziek en ik dank het publiek hier aanwezig. Zo direct het Radio 1-chanaal. Lucella Carrasso, wat gaan jullie doen? Goedemiddag, nou, we gaan uh, verder op dit onderwerp over internetbankieren. Uh, we zijn bij Ideal. We hebben ook contact met Thuiswinkeloorg over de schade die vandaag ontstaan is. Nou, verder Noord-Korea, Rusland, een heleboel meer. Dat zo na het nieuws van half vijf, Jan. Half vijf is het ook geweest, dus inderdaad tijd voor het NOS-journaal Ewout de Jong. Dit is Radio 1. De storing met het betalingssysteem Ideal is bij alle banken opgelost. Dat meldt Currents, de eigenaar van het systeem. Klanten van ING, ABN AMRO, Rabobank en SNS... konden vanmiddag lang niet betalen met Ideal bij webwinkels op internet. Currents weet nog niet wat de oorzaak is. Ook hackpogingen worden niet uitgesloten. In de Verenigde Staten hebben verschillende banken... al maandenlang last van een constante reeks cyberaanvallen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC. Hackers zouden daar websites geregeld platleggen. Er is geen aantoonbaar verband met de problemen deze week bij Nederlandse banken. Hoofdcommissaris Ad van Baal stopt als voorzitter van het college van bestuur bij de politieacademie. Zijn positie was onhoudbaar geworden door een vertrouwenscrisis. De ondernemingsraad van de politieacademie had in december het vertrouwen in Van Baal al opgezegd.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 Dan nu de verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan. Er staat nu 80 kilometer fide, verdeeld over de vier grote steden... vooral bij Amsterdam en Rotterdam. En er zijn een paar bijzonderheden. Op de A27 van Utrecht naar Breda, na een ongeluk... tussen Hagestein en Lexmond, 6 kilometer fide, Maar de rijbaan is daar wel weer open. En de A58 bergen op Zoom richting Tilburg, bij knooppunt Galder, na een ongeluk. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij.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 Goedemiddag, problemen waaraan gewerkt wordt. Daar gaat deze uitzending over. Problemen met het betalingsverkeer, met de informatieverstrekking van de Belastingdienst in verband met de huren. En problemen tussen werknemers en werkgevers. Eerst op betalingsverkeer. Opnieuw dus vandaag problemen. De derde dag op rij. Bij ING was er weer een storing. Die is inmiddels opgelost. Uh, zo horen wij van de bank. Ook was er een storing bij het betalingssysteem Ideal. Die is ook voorbij. Verslaggever Arjan Noorlander is bij Currens. Het bedrijf van Ideal. Want Arjan, dat is wat ze bekend hebben gemaakt. Ze zijn er echt zeker van dat het voor nu in ieder geval is opgelost? Ja. Uh, volgens uh, het bedrijf hier uh, heeft het er ongeveer een uurtje uitgelegen. En uh, na dat uur... Uh, deed het het allemaal weer, behalve bij ING, het bedrijf wat al een beetje in de hoek zit... waar de klappen deze week vallen, daar duurde het iets langer. Maar we kregen net het bericht dat het uh, Ideal-systeem ook daar weer werkt. En wat voor omvang heeft dat systeem inmiddels in Nederland? Nou, best wel groot. Er zijn heel veel mensen die op deze manier via internet uh, zaken doen. 115 miljoen keer kopen mensen met dat Ideal-systeem in Nederland alleen al... Uh, spullen. En dan moet je je voorstellen dat je dus uh, Ideal gebruikt bij een internetwinkel als je iets koopt. En dan maak je via dat softwarepakket wat Ideal heet contact met je eigen bank. En dan kun je gewoon uh, internetbankieren en uh, dat product betalen. En dat is per, per jaar, die, dat aantal tra transacties? Ja, ja dat, is 100, dat is 115 miljoen uh, transacties per jaar. Je kan je voorstellen dat, dat er bijvoorbeeld rond kerst weer veel meer zijn dan nu. Dus het is heel lastig om dat, uh, om dat per dag uh, uit te rekenen. Uh, dat weet Ideal zelf ook niet. Dat is het bedrijf dat de software aanlevert voor deze betalingssystemen. Maar hoe vaak het precies gebruikt wordt, dat weten de banken... en dat hebben ze ons nog niet verteld. Ja, bij bol.com zeggen ze bijvoorbeeld... Nou ja, dat, dat zijn wel een paar duizend transacties... die wij in, in dat uur zijn misgelopen in die periode. Uh, wordt er gewerkt aan een soort van uh, tegemoetkoming bij Currens... aan die bedrijven? Uh, heb, ik, heb ik ze gevraagd en daar zijn ze heel duidelijk over... dat gaan ze niet doen. Uh, zij adviseren iedereen die het systeem gebruikt... om naast Ideal ook andere systemen op internet uh, aan te bieden om te betalen... Uh, dus uh, bedrijven die dat niet hebben gedaan en zeggen nu geld mis te lopen, hebben pech. Want die hadden alternatieven moeten aanbieden aan hun klanten, zeggen ze hier. Zoals bijvoorbeeld met creditcard betalen? Bijvoorbeeld, ja. Um, nu is wel natuurlijk bij heel veel mensen de vraag... inmiddels, dat was woensdag al zo en gisteren met SNS helemaal... en nu vandaag denk ik nog meer. Wat is hier aan de hand? Is dit nou toeval of zijn hier hackers uh, bezig? Hoe wordt daarop gereageerd bij Currents? Uh, de, daarvan zeggen ze dat ze geen flauw idee hebben. Uh, dat ze gaan onderzoeken wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld of dat hackers zijn. Maar ze zeggen daar ook bij uh, dat de veiligheid van het systeem... in ieder geval niet uh, in gevaar is geweest. Ik sprak daar net over met uh, de voorlichter van het bedrijf... jan Mieke Zandé. Het gaat uh, hier om een betaalmethode... Uh, dus dat is alleen als u zelf op een webwinkel komt en u wil een betaling verrichten... Uh, dan kunt u kiezen voor de betaalmethode Ideal. Maar het is dus niet zo dat mensen hun geld in gevaar is geweest of uh, dat soort zaken. Ideal is betrouwbaar wat dat betreft? Ideal is een betrouwbaar betaalmiddel, zeker. Ja, wat je je moet voorstellen is dat het uh, anders werkt dan een bank. Bij een bank zit je echt in een systeem. Ideal is meer een soort pinsysteem op internet. En als je bij een winkel bent en je kunt niet pinnen dan ben je dus niet ineens geld kwijt. En als je bij Ideal inlogt en je kunt daar uh, niet betalen... dan betaal je niet en ben je dus ook geen geld kwijt. En in die zin zeggen zij... Is het veilig? Uh, wat minder veilig klinkt, maar dat gaan ze nog uitzoeken... is dat ze gewoon niet weten hoe het kan en uh, of dit eventueel uh, door hackers is. Daar hebben ze nog wel een paar dagen voor nodig, zeggen ze, om dat uh, goed uit te zoeken. Arjan Noorlander, dank voor jouw uh, verslag. We hadden het al over die thuiswinkels. Uh, wat je zegt, als je, als je niet kan betalen via Ideal ben je je geld niet kwijt... maar er komt natuurlijk ook niks binnen bij die winkels. Wijnand Jonge is van thuiswinkel.org. Goedemiddag. Heeft u al een beetje een beeld wat de gevolgen van zo'n storing van vanmiddag zijn geweest voor de webwinkels? Ja, de schade voor de webwinkels is natuurlijk uh, zeer aanzienlijk. Hè? Uh, per uur uh, gaat er toch zo'n beetje zo'n 7 miljoen euro uh, beetje aan, aan, aan consumentenopdrachten uh, verloren doord doordat de uh, ideal niet beschikbaar is. Dat zijn hele aanzienlijke bedragen. Het is natuurlijk wel zo als dat na een uur voorbij is dat mensen dan alsnog hun aankoop kunnen doen, toch? Je bent niet per se al die aankopen misgelopen als bedrijf. Nee, dat, dat Klot, eigenlijk zijn er drie opties. Consumenten zeggen of van nou jongens, laat maar zitten en bekijk het maar. Of ze maken gebruik van een van de andere betaalmethodieken die dan worden de webwinkel worden aangeboden. En gelukkig zeggen ook heel veel consumenten van nou, we kijken het even aan over een uurtje of over een paar uurtjes of vanavond. Dan komen we terug en doen we alsnog die, die aankoop. Ja, want, want uh, bent u uit op een schadevergoeding namens de, de thuis, uh, thuiswinkels, de, ja, de webwinkels ja. moet ik zeggen. Ja, nee goed, wij, we hebben natuurlijk hetzelfde wat uw verslaggever ook al vroeg, hebben wij natuurlijk ook gevraagd. En, en, en daar is zijn de banken uh, redelijk stellig in van dat gaan we niet, uh, dat gaan we niet doen. Dus wij, wij blijven natuurlijk aandringen op uh, met name gewoon uh, zorgen dat uh, die banken, die moeten hun verantwoordelijkheid nemen. En zorgen natuurlijk voor robuuste systemen, hè, voor, voor opties, dat, uh, voor backup systemen. Dat als er wat fout gaat dat dat overgenomen uh, wordt. Kijk, dit is niet goed voor consumenten, dit is niet goed voor, uh, voor webwinkels. Natuurlijk is het ook helemaal niet goed voor, voor de banken. Ze hebben allemaal een belang bij om dat uh, goed te, te, te regelen. Maar het wordt natuurlijk wel tijd dat, dat uh, ook daar nu echt maatregelen toegenomen worden. Want uh, heeft u het idee dat het, uh, dat het wat dat betreft ernstig is? De laatste storing was volgens mij begin dit jaar, hè? de grote storing. Ja, nou, de grote. Ja, de, kijk, het, gaat, het wordt er in ieder geval niet beter op. Hè? We denken dat uh, als we met regelmaat dit soort storingen. en al helemaal in de reeks van storingen van deze week uh, dat gebeurt. Nou, dan, dan, dan schaadt dat op een gegeven moment natuurlijk toch het vertrouwen van die consument. Ik denk ook wel dat we met elkaar de, de enorme waarde van, van internetbankieren. en betalen via iDeal. ook wel enorm weten te waarderen als consument. en uh, ook wel weer overheen stappen. Hè? Morgen ga, gaat de dag, schijnt de zon weer en gaat de dag weer uh, opnieuw beginnen. Maar goed, uiteindelijk moet het gewoon stoppen. En moeten we gewoon zorgen dat, het, dat de banken het goed voor elkaar hebben. Ja, Ze gaan nu onderzoeken hoe dit komt hè, bij het bedrijf van Ideal. Uh, ze kunnen nog niet uitsluiten daarom dat het uh, de boel gehackt is. Wat, wat is uw indruk van de afgelopen dagen? Is het, is het toeval of is hier iets, iets groters toch aan de hand? Nou, ik zei eerder deze middag tegen een ander beslaggever... misschien zitten hier de Noord-Koreanen wel achter. Hm. Dat was een beetje een grapje. Maar, uh, nou ja, je moet het nooit deken... uitsluiten ja, natuurlijk dat nou ja, een mogelijkheid is dit doet. Ja, je zou bijna gaan denken dat, dat hier een wat, wat groter geheel achter zit. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk, denk ik, voor de bank om vast te stellen of daar hier nu hackers aan de, uh, in de weer zijn geweest. Het lijkt mij onwaarschijnlijk, maar nogmaals, het is ook bijna onwaarschijnlijk dat in drie dagen tijd uh, iedere dag uh, er opnieuw een dusdanig grote uh, incident plaatsvindt. Dus, uh... en, en waarom zegt u het, dat het u onwaarschijnlijk lijkt dat er gehackt is? Nou, dat, ik heb er geen goede reden voor om dat, om dat aan te nemen. Om de, kijk, ik weet natuurlijk dat de, de, de, de, de veiligheid van banken, en met name de systemen, dat die, dat die zware en, en robuuste zijn. Maar goed, nogmaals, we hebben ook in de afgelopen dagen gezien dat er we wel degelijk ook uh, in de procesmatige zaken gewoon dik mis kunnen gaan. Dus ja, uitsluiten kun je, het, uh, kun je het niet. Waarschijnlijk is het uh, wat, wat, wat minder. Maar nogmaals, we weten het gewoon niet. Want Jonge van Thuiswinkel.org, dank voor uw reactie. Ja, graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. We hebben ook sport vanmiddag, zwemmen straks. Uh, tennis nu, de Davis Cup. In Roemenië speelt Nederland namelijk het tweede enkelspel. Eerste werd gewonnen door Robin Haase. Igor Sijsling is nu bezig. Jan Roefs, hoe staat het ermee? Nou, hij speelt goed hoor, hij heeft dus de eerste set gewonnen met 6-4. En in de tweede set waren er geen breaks en dus een tiebreak. In die tiebreak stond hij met 4-1 achter Sijsling. Maar heeft die tiebreak dus toch gewonnen. 7-6 dus tweede set voor Sijsling. Twee sets tegen 0, dus voor de Amsterdammer. Ja, hij speelt aanvallend tennis op die snelle indoorbaan in Baslof. In uh, Brasov moet ik zeggen, Centraal-Roemenië. Hij speelt serve-en-volley, slaat veel aces, haalt zijn service games heel makkelijk binnen. En Anescu heeft er eigenlijk geen antwoord op. En moet hopen dus op die derde set, de Roemeen. Het gaat om drie gewonnen sets. Zeisling dus op koers. Twee sets tegen nul voor in die tweede partij. Nee, inderdaad, de eerste partij al gewonnen door Robin Hazen. Vertrek nu het nog kan, dat is het advies van Noord-Korea... aan alle ambassades in het land. Het regime in Pyongyang zegt volgens Groot-Brittannië... de veiligheid van buitenlandse diplomaten... na 10 april niet meer te kunnen garanderen. Nederland heeft geen ambassade in Noord-Korea, 25 andere landen wel. Anne Sane, onze correspondent in Londen. Anne, ja, Hoe reageren de Britten op die mededeling van Noord-Korea... dat het na 10 april de veiligheid niet meer kan garanderen van de Britten daar? Ja, zoals de woorden van Noord-Korea hier worden uitgelegd... is dat Groot-Brittannië dit niet direct ziet als een bedreiging. Uh, Noord-Korea zegt alleen in geval van een oorlogssituatie... dan kunnen wij de veiligheid van het ambassadepersoneel niet uh, garanderen. Uh, de Britten uh, waarschuwden... Uh, Noord-Korea wel dat ze de, het ambassadepersoneel wel dienen te, te beschermen in geval van oorlog. Uh, dat staat namelijk in een uh, internationaal verdrag. Maar verder zien de Britten dit als onderdeel van de reto retoriek die op dit moment gaande is. En ze lijken dan ook niet van plan uh, hun houding tegenover Noord-Korea vooralsnog in ieder geval te veranderen. En ze zullen dus ook niet hun ambassadeur in Noord-Korea hals over kop laten vertrekken. Uh, het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken liet zojuist weten dat ze de volgende stappen op dit moment aan het overwegen zijn. Zeggen die datum van 10 april, is de Britten duidelijk... waarom ze nou 10 april noemen en niet 11 april? Nee, daar lijkt uh, niemand uh, te begrijpen wat, waarom dat uh, nou is precies 10 april. Maar wie weet wat uh, de Noord-Koreanen in hun uh, schop... Uh, met, schildvoeren. Uh, schildvoeren. Schildvoeren, ja, sorry. <laughs> Anne dankjewel. dank uh, Rusland kwam als eerste naar buiten met dit Noord-Koreaanse verzoek... om die ambassades te sluiten, waarschuwing, hoe je het ook wil noemen. David-Jan Godfray is in Moskou. David-Jan, um, is inmiddels duidelijk wat de Russen gaan doen? Nee, net als minister Britten eigenlijk. Hè. Het lijkt er in ieder geval voorlopig niet op... dat, uh, dat die Russische ambassade in Pyongyang v 3 ontruimd zal worden. Maar uh, minister... Van Buitenlandse Zaken, Lavrov, die heeft, die heeft wel gezegd dat hij wil overleggen met andere landen. En dan gaat het met name om China, de Verenigde Staten en Zuid-Korea... En hij zei erbij dat uh, de veiligheid van Russische burgers in, in Noord-Korea voorop staat. Maar ja, hij zei ook dat, dat je een ambassade niet van de ene op de andere dag zomaar kunt verlaten. Het is niet een kwestie van, uh, van de deur achter je dichttrekken en de sleutel weg, uh, weggooien. Dus ik denk dat, uh, dat Rusland na overleg met andere landen uh, zal bekijken hoe serieus het dreigement genomen moet worden. En dat ze dan naar bevind van zaken zullen handelen. En heeft Moskou uh, enigszins invloed op de machthebbers in Noord-Korea? Nou, ik denk in de, in de huidige situatie uh, eigenlijk zowat niet meer. Kijk, er zijn in de loop van de jaren wel allerlei verdragen gesloten. Er gaat over vriendschapsverdragen, uh, over wetenschappelijke samenwerking. En dat is vooral gebeurd na het eerste aantreden van, uh, van president Poetin in het jaar 2000. En uh, nog niet zo lang geleden heeft Rusland bijvoorbeeld ook het allergrootste deel van een flinke lening uit het verleden uh, kwijtgescholden. Maar echt vriendschappelijk wil het maar niet worden. Je hebt het ook in, een paar jaar geleden wel gezien, na eerdere tests met uh, lange afstandsraketten... Toen heeft Rusland de Veiligheidsraadsrevolutie gesteund... waarin dat gedrag van Noord-Korea werd, werd veroordeeld. Maar aan de andere kant, de Russen hebben ook grote economische belangen daar. Vooral lange termijn investeringen in, in pijpleidingen bijvoorbeeld... voor gas en olie in infrastructuur. Ja, en die willen ze natuurlijk niet zomaar in, in, in gevaar brengen. Dus zoals ik zei, het is nogal een, een dubbelhartige houding. Maar je kunt, er, je kunt er wel zeker van zijn dat in de huidige gespannen situatie... dat die hoogst serieus genomen wordt hier in Moskou en dat ze daarin... Aan de kant van de Verenigde Staten en Zuid-Korea zullen staan dan achter Pyongyang. Dankjewel, David-Jan Godvoer vanuit Moskou. We gaan naar de verkeersinformatie. Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Lucella. De meeste files die zien we zoals gebruikelijk in het midden van het land. Twee zaken vallen op. Bij Rotterdam op de A4, in richting Hoogvliet... is een ongeluk gebeurd in de Benelux-tunnel. De rechter tunnelbuis is dicht. Het levert file op, uiteraard op de andere rijbaan. En de A27 van Gorkum naar Utrecht... tussen Noorderloos en Knopend-Everdingen, 6 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil en die blokkeert de rijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. En Luc, Ikink. Luc, Twitter. Ja, gaat het weer over de banken? Uh, het gaat ook deels over de banken, ja zeker. Ja. Bij drie grote banken kon je dus even niet betalen met het betalingssysteem. Ideal op internet. En Petra de, Petra de Boevere die heeft een bizar idee gevonden. Volgens haar gaan echte winkels met echt geld het helemaal worden in 2013. Alma Storp die gooit er een complottheorietje in. Zowel storingen bij ING, ABN, Rabobank en Ideal ligt ook nog eens een keertje plat. Dat kan toch bijna geen toeval zijn, zou je zeggen. Uh, maar de echte helden op Twitter, dat zijn... Roy en dat zijn Lina, Robin. Dat zijn heuse cultsterren aan het worden. Zij zijn namelijk de twitteraars van het ING WebCare Team. Ze hebben het ontzettend druk gehad. Laatste tweet van dit moment aan ene Christel is van Roy. Hij zegt, fijn dat het nu in orde is, Christel. Prettig weekenden. En ze kunnen nog steeds druk krijgen. Met de storing van dinsdag werden meer dan 25.000 tweets over ING geplaatst. Het ING Webcat team dat deed zijn best. Je kon het ook echt zien. Het zweet gutste uit Twitter. Uiteindelijk kwamen ze toch in de Twitter jail terecht. Dat bestaat echt. Daarin kom je als je meer dan duizend tweets per dag verzendt. En toen was het even afgelopen met Roy en met Lina en met Robin. Maar inmiddels zijn ze er dus weer. Dus uh, je kunt ze steunen via ING. Webcare. Michelle, heb jij Facebook? Ik heb geen Facebook. Nee, jammer. Anders konden we vrienden worden door een, door een nieuw project van Facebook. Facebook Home kon ik je dan altijd volgen. en Dan ben ik altijd bij jou in de buurt te En dan 24 ja, uur nou, per dag kon we elkaar praten. Waarom ja, ik dan, niet? Ja, jammer. We konden elkaar foto's sturen en die zie je dan meteen. En dan kon ik jou nou, persoonlijke stalken worden eigenlijk. En het komt allemaal dus door Facebook Home. We carry our phones wherever we go. They're with us almost every second of the day we reach for them when we have a free moment or we're curious more than anything we use our phones to connect with the people we care about yeah. Facebook Home dus. Met Home leg je eigenlijk een soort tweede laag over je telefoon... als je dus Android hebt en Facebook ook, Lucella. En dan ziet je scherm alles wat je doet... en ja, dan ziet je telefoon er ineens heel anders uit. Petra Kramer trekt op haar Twitter een volgende conclusie. Facebook Home is dus eigenlijk een soort van vrijwillige... super Trojaans paard voor Android. En Joshua Topolsky is de hoofdredacteur van The Verge... groot online magazine over technologie en internet. Hij maakt zich een klein beetje zorgen... en vraagt zich af of hij nu ook echt vrienden nodig heeft... om daar dan gebruik van te kunnen maken. Dit is Facebook Home. From the moment you turn on your phone, you see what friends are sharing. Your latest messages, calls, and updates are right up front. So no matter what you're doing, your friends are always right there with you. Ik snap niet dat jij het niet leuk vindt, Lucella. Hm. Je vrienden zijn altijd bij je in de buurt. je bent nooit meer alleen. IT-journalist William die is kritisch. Hij zegt Facebook dat volledige controle krijgt over communicatie via onze smartphone. Daar zit ik niet echt op te wachten. En ook een, een niek leermaker ziet wel wat bezwaren. Hij tweet, Facebook Home ziet er wel leuk uit. En jammer dat alles behalve Facebook ondergeschikt is. En, en dan nog Noord-Korea. Drie mensen die je moet gaan volgen. Steven Herman is verslaggever van Voice of America. Hij volgt de situatie op de voet @W7VOA. Remco Breuker kun je ook volgen. Hij weet alles van Noord-Korea choreo in Leiden. En Jozef Ferris is heel leuk om te volgen. At Jozef Ferris 3 is het account van Amer in Noord-Korea. Is een meisje en die uh, geeft toeristische uh, rondleidingen in Noord-Korea. En twittert nu een beetje daar uh, uh, uh, over Noord-Korea. Amerikaanse dame. Heel Gaan interessant. Ja, heel interessant. Luke Ikink was dat. Straks het weer. Horen we van Willemijn Hubert wat voor weekend we krijgen. Nu Jamero Kwai Love Philosophy. Oh, het weer, Willemijn Hoeberg. Goedemiddag, Willemijn. Hoi, wat goededag. krijgen we voor weekend? Ik denk een cadeautje. Ik denk dat het op heel veel plaatsen droog blijft. Misschien dat er vannacht in het zuiden zuidoosten nog een spatje neerslag kan vallen, ook in de vorm van sneeuw. Want het is nog even aan de lage kant, de temperatuur. Maar morgen overdag kruipt hij alweer omhoog. Gaat of 7, 8 gemiddeld. Best wel wat zon, vooral dan in de noordelijke helft van het land. zuiden is wat, wat wisselend. En zondag is er over het hele land verspreid wat meer uh, zon... en dan 8, 9 graden en dan valt de wind eigenlijk zo goed als weg... Ja, dus naar mijn idee wordt dat echt een heerlijke dag... om lekker naar buiten te gaan. Dus ik zou zeggen, als je vrij hebt, uh, pak je kans. En dan uh, de week daarop, hè? Wat, wat geeft dat voor beeld? Nou, het gaat wel, uh, Nou, dan gaat het een en ander veranderen. Dat is natuurlijk ook wel volop in het nieuws geweest... want iedereen het ook heel graag uh, weten. Maar dat hoge drukgebied waar we al die tijd mee te maken hadden... dat is echt in kracht aan het uh, inboeten. Dat verdwijnt ook langzamerhand. Maar dat maakt tegelijkertijd de weg vrij voor storing... of depressies vanuit het Westen. En dinsdag woensdag, het is nog een beetje onzeker wanneer dat gaat gebeuren... komt dat dichterbij, zo'n zo zware depressie vanuit, uh, vanuit het westen dus... vanuit de richting Ierland. En die zorgt voor een toename van de bewolking... maar tegelijkertijd komt er dan ook een zuidelijke stroming op, uh, op gang... loopt de temperatuur dus omhoog... neemt ook de kans op neerslag wel wat toe. En voor de tuinliefhebbers, hoe lang blijft die nachtvorst nog? Nou, Eigenlijk tegelijkertijd, vanaf dinsdag, woensdag... als die temperatuur omhoog gaat en die bewolking toeneemt... gaat die nachtvorst eruit. En misschien wel één kanttekening nog. die kunnen volgende week juist wel weer wat meer last krijgen... omdat het weer, weer wat groeizamer uh, gaat worden. Het weer was dat. Willemijn Houbert. Een curator in Brabant daagt de staat voor de rechter. Dat doet hij namens 60 inwoners van zorginstellingen. Die vinden dat ze niet langer in een leefbare situatie zitten... door de bijdrage die ze aan de AWBZ moeten betalen, de bijzondere ziektekosten. Een verslag van Trudy van Rijswijk. Huibrechts, de curator, heeft van de rechtbank in Breda toestemming gekregen... om de zaak tegen de staat aan te spannen. De rechter is het met hem eens dat hij zijn werk... zorgen voor de financiën van wils onbekwamen, niet kan doen. Huibrecht. Nou, dan uh, spreekt de wet uit wanneer dat ik mijn uh, belangen voor mijn cliënten niet meer kan behartigen... Uh, dat ik uh, mijn uh, jas aan de kapstok kan, uh, kan hangen en naar de rechter gaan en zeg van... nou, hier is het dossier terug, want ik kan de belangen van die cliënten niet meer behartigen... want er is geen inkomsten meer, slechter nog. Uh, ik heb het tekort. Maar dan zitten we met een tweede probleem, dat die mensen handelingsonbekwaam zijn... En dat is de reden waarom dat ik eh, de andere weg heb gekozen... en voor die mensen ga opkomen en hun belangen wel gaan behartigen... en niet iets ga in ondernemen door de staat te dagvaren. Het probleem ontstaat enerzijds omdat er opeens veel meer eigen bijdrage betaald moet worden. Anderzijds omdat de premies voor ziektekosten en eigen risico omhoog gingen. En daardoor kom ik mee in de min. We hebben hier een voorbeeld van iemand die in een inrichting zit... Die krijgt 330 euro. Die moet een premie betalen van 286 euro. En dan zit hij aan het eind van de maand. Komt hij 133 euro tekort. Klopt. Deze mensen hebben eigenlijk geluk dat ze een curator hebben. Want u moet onder toezicht van een rechter verantwoording afleggen. Enzovoort. Enzovoort. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die dat niet hebben. Die gewoon een zoon of een dochter hebben. Of een neef of een nicht die voor ze zorgt. En die hetzelfde probleem hebben, die zijn machteloos. Meneer Gremme, u bent de advocaat die deze hele zaak gaat begeleiden. Deze wet is aangenomen door vrijwel de hele Kamer. Wat de minister doet is niet anders dan besluiten van de Kamer uit te voeren. Dan kun je toch achteraf niet zeggen... ja, minister, ik daag u voor de rechter, want dit kan niet wat u doet. Ik ga dat dan als volgt doen. Ik ga de rechter dus vragen om de minister te verbieden... deze, deze wet op, die, op dusdanige wijze uit te voeren... dat die burgers in de financiële problemen komen... Dus ofwel die bezuinigingen wegnemen, ofwel die bezuinigingen dusdanig doen dat het wordt aangepast aan de persoon van iedere burger zelf, aan zijn financiële omstandigheden. In de tijd zei staatssecretaris van Rijn in antwoord op vragen van de Kamer. Uh, de laagst betaalden worden ontzien. Uh, dat is volkomen uh, buiten de waarheid. Want uh, de mensen waar ik mee te maken heb uh, binnen mijn uh, bestand, uh, dat zijn mensen die totaal geen vermogen hebben. Huibrecht heeft steun van een aantal rechters en een advocaat. Hij doet de procedure gratis, want hij neemt zijn vak serieus. Het verhaal van Huibrecht wordt bevestigd door directeur Jan Kees van Wijnen van Tante Louise, een grote zorginstelling in West-Brabant. Ik dacht uh, altijd dat het ging om mensen met een bovenmodaal hoge inkomens, maar het blijkt dus te gaan om mensen met een modaal inkomen en uh, daar beneden. En we hebben samen inschatting gemaakt... dat dit wel eens 70% voorzichtige inschatting van de mensen zou kunnen betreffen. Een verslag hoorde u van Trudy van Rijswijk. We gaan uh, richting vijf uur, het nieuws straks. Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was...